In de strijd om de KNVB-beker zorgde Roda JC voor een verrassing. De Limburgers plaatsten zich voor de kwartfinales... door met 3-1 van Vitesse te winnen. Utrecht won bij Cambuur en verder won AZ in de KNVB-beker... na strafschoppen van Heerenveen. En ook Feyenoord won van Heracles na strafschoppen. Het weer, het raakt weer bewolkt. Vanuit het westen gaat het regenen. Bij zee waait het hard tot stormachtig uit het zuidwesten. Overdag trekt de regen weg, kan er nog wel een bui vallen. Maar er is ook wat zon en het wordt zo'n 10 graden. Dit was het MS Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Everybody makes a dream time of year From now on it's gonna be good for you All your friends and family Gather 'round in peace and harmony It's a time to remember your blessings It's a time to remember your goals in your life Be they new friends or old And it could be the time of your life Everything's gonna turn out all right. It'll be okay in every way making it better It's New Year's Day Everything they gave you. And though they may seem so far away, you walk with them each and every day. And I know sometimes the road isn't easy. And we've said some things, wished we'd never said. Once a few rounds, you've loved and lost.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 Ik kijk dan een beetje vooruit. New Year's Day. Twee weken vooruit kijk kan al nooit kwaad natuurlijk. En dat verscheen op een kerst-LP... die twee jaar geleden gemaakt werd door de zangeres Kelking. En de productie die deed haar dochter Louise, Louise Gaffin... Goedemorgen allemaal. Dit is de Nacht Klinkt anders. Het laatste uur op deze vroege donderdagochtend. En de donderdagochtend op radio 1. Dat betekent in ieder geval dat je dadelijk drie chansons kunt gaan beluisteren. Gilbert Bicot die zal daar deze keer bij zijn. En ook Edith Piaf die hoor je zingen. Om eens even twee namen op te noemen. Verder heb ik nog een DVD weg te geven met een optreden van de Rolling Stones afgelopen zomer... in het Londense Hyde Park. En ik heb nog een opname klaar liggen uit dat VRT-archief... van afgelopen najaar Zanger, zoek, schrijven. Maar ik ga eerst even een ander um, archief induiken. Namelijk een uh, VARA-archief. Want uh, de zangeres die u nu gaat horen... die stond uh, zo'n kleine drie jaar geleden... wat heel een kleine, ruim drie jaar geleden op het podium van speakers met Koppen. Hier is Jacqueline Govaert. En ze zijn Good Life... Jacqueline Govaart, die weer uit de schulp komt... want ze uh, is de laatste jaren heel rustig rondom uh, haar geweest. Je hoorde haar in ieder geval hier met een opname van 9 oktober 2010... toen trad ze op bij Spekers met Koppen. En ze zong daar het liedje The Good Life. En Jacqueline Govaart is vanavond ook te zien en te bewonderen... en vooral te beluisteren in De Duif in Amsterdam. En dat is niet de enige optreden wat ze nog dit jaar doet... want uh, zaterdag, daar kan je er ook in Eindhoven gaan bekijken... in de FNA. Jacqueline Govaart dus... En dit wordt Marcel van Tilt. Ooit de frontman van de Vlaamse band Arbeid Adelt. En daarna is hij een televisiecarrière begonnen als presentator. Onder andere bij uh, MTV en de VRT natuurlijk. En hier als zanger met een liedje op tekst van Connie Palmen. Hoe lang duurt het nog... Dat ik in een etalage, hoe oh, lang het nog? Een hemd zie dat je mooi zou staan. Hoe oh, lang het nog? Bordeaux rood of korenblauw, het kleurt prachtig bij je ogen. Hoe oh, het nog? Dat ik de geur opsnuif van tijm, jasmijn of latiers. Hoe laat je het nog? En je in mijn hand knijpt. Door een schutgeluk van het welk. Hoe laat je het nog? Want ik wil niet dat het weggaat. Want ik wil dat het zo blijft. Ik had het zo dus blijft. In het rij Thank you. Hoe lang duurt het nog? Of een aria uit Laboheim? Hoe lang duurt het nog? Dat je naast me zit en jij een zucht van de Hoe lang duurt, duurt het nog? Want ik wil ben... niet dat het weg gaat. Bij me blijft. Dat is een tekst van Conny Palme. Het is op muziek gezet door Marcel van Tilt... die deze opname maakte in het kader van het VRT-project... Zanger zoekt schrijver dat afgelopen oktober werd uitgezonden op VRT-radio. Met dank aan die collega's die ervoor gezorgd hebben... dat we de opnamen hier in Nederland op de radio konden laten draaien. Dokter Anders Nu kijkt ook wel eventjes uh, vooruit... Het is het oude liedje, bij de komst van het nieuwe jaar. We leggen weer geloften af, we maken een gebaar. Ik schaf het roken af, en drinken doe ik ook niet meer. Ik ruim mijn boeken op, ik ben voorzichtig in het verkeer. Het is een oud geluid, het haalt weer weinig uit. Neem nu eens een oorspronkelijk besluit. Het verhuren van kamers, liefst aan Surinamers... Het opstaan in trainen, voor montene grijnen. Het gemoedelijk hurken bij zeer kleine Turken. En het strooien van zaad voor het episcopaat of de Veiligheidsraad. Het roteren op eisjes van fatsoenlijke meisjes. Het verdelgen van luizen in verpliesterte huizen. Het sorteren van brieven aan berovolle dieven. Of het vangen van buis voor beroepskunstenaars. Het is het oude liedje bij de komst van het nieuwe jaar We spelen nog maar eens de rol van held en martelaar En alles wat plezierig is, maar ongezond of duur Dat zweren wij weer af bij voorkeur in het laatste uur Het is een mooie stunt en wordt u graag gegund Hoewel u ook iets anders laten kunt Het onvriendelijk praten tegen luchtacrobaten het joelen en spotten in heilige grotten. Het proesten en gillen om tiefes basillen. Het stichten van brand in een straatcollectant of een zeepfabrikant. Het laten verhongeren van werkende jongeren. Het hanteren van zwerden op een aantal bejaarden. Het schieten met kogels op gebrekkige vogels. En het kerven in vlees van een Senegalese. Het is het oude liedje bij de komst van het nieuwe jaar. Het wordt ook steeds eentoniger, dat is een groot bezwaar. Daarom doe ik u al die nieuwe dingen aan de hand. En doe ik tevens een beroep op uw gezond verstand. Want wat er ook geschiet, ik hoop maar dat u ziet. Wat u nu wel moet doen en wat juist niet. Het verbinden van wonden bij zielige honden. Het knijpen in benen, van sopranen uit wenen. Het verjagen van gluurders, bij vakbondsbestuurders. Het werpen van grind, naar een moederloos kind. Och het is maar een hint. Het verdelen van centen, onder astma-patiënten. Het verpakken in kisten, van popvocalisten, Het vriendschappelijk proosten, met museumse posten. Het storten van vuil, op Job den Huil. Het verzorgen van reizen voor Monsignor geizen, Het stompen op ogen van bedrijfspsychologen. Het drogen van tranen bij Venezolanen. Het verwerken in soep van een Slavische groep onder vrolijke roep. Het grappen vertellen aan Afghaanse rebellen. Het plastificeren van alleenstaande heren. Het liederen zingen voor eenvoudige kringen. Het roepen van Poe tegen George Popido, Het kloppen op schouders van verstandige ouders. Het bonzen op deuren van de adjuncte directeuren. <tijdacht> Ze kon hier nog wel een tijdje doorgaan. Het is van 40 jaar geleden alweer. Dokter Anders P. die hoorde Oud en Nieuw. En het combo dat je hoorde, dat uh, was eentje onder leiding van Herman Schoenenwald. What goes around, comes back Thing I never heard, Beyoncé van twee jaar geleden alweer. En ze komt naar Nederland, toen ook naar uh, België. Voor uh, een aantal optredens, ze zal namelijk uh, 18 maart en 19 maart optreden in uh, Zikkerdom. Aanvankelijk ze alleen de 18e maart daar zijn. Maar dat concert was heel snel uitverkocht. En toen uh, bedacht de organisatie, in overleg met Beyoncé natuurlijk, van dan doen we er nog een concert bij. Dat gelasten wij in. En dat was ook in no time uitverkocht. En datzelfde geldt voor de optredens in het Sportpaleis in Antwerpen... die iets later gepland stonden. Namelijk op 20 maart. Dat was in no time uitverkocht. En ook dat ingelaste extra concert. Kaartjes waren ook binnen een uur via internet uitverkocht. Beyoncé dus, aan het begin van de lente, bijna begin van de lente... Dan zal ze naar uh, de Benelux toe komen. In, en je hoort haar hier met uh, The Best Thing I Ever Had. Jake Buck. Dit was Lightning bolts lightning bolt. Siren. An ambulance comes howling right through the center of town. No one blinks an eye, and I look up to the sky in the path of a lightning ball. Better as the angels parted for her, but it only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning ball. Everyone I see just wants to walk with grin and but I Take chances And he say that there aren't any answers They're starting to agree But I woke suddenly In the path of a lightning ball Fortune People talking all about fortune Do you make it or Does it just call you? In the blinking of an eye Just another passerby In the path of a lightning ball Everyone I see Just walks through all With gritted teeth But I just Flying back easy and scoured. When the moment gets shattered I remember what she said And then she fled in the path of a lightning bolt En deze komt uit de Giel en Het programma van Giel op de vroege ochtend bij 3FM. Van ook alweer een tijdje geleden, 26 november vorig jaar. Toen trad Jake Buck daarop. En hij zong daar het succes dat hij op dat moment had: het hitparade. Succes Lightning Bolt. Hier bij de Nachting Danders uh, zijn we halverwege het laatste uur. En dan, zoals gebruikelijk, drie chansons op een rijtje. Je gaat luisteren naar uh, Sophie Unger. Dat is een uh, Zwitserse zangeres die zich doorgaans bedient van de Engelse taal, daar waar het gaat om zang. Maar nu een liedje covert van uh, een uh, band uh, Noir Désir. En je hoort Gilles Berbeco. En dat is een suggestie van een uh, trouwe luisteraar, zo kan ik wel zeggen. Uh, Antonia Rezing. En ik begin even met iets heel ouds van een uh, zangeres. Die, waarvan het uh, uh, uh, weer een tijdje geleden is, dat ze is overleden. Een zangeres, die we allemaal wel kennen. Hier is Edith Piaf, niet met een orkest, maar met een koor erbij. Mannenkoor, la Compagnon de la chanson. Hello. Paix dans le tambour, le roi paix dans notre tambour, au de et la a Marquis, dis-moi. Lijkerwijze, ik zou Si je het niet wil horen, dan zullen ze je niet meer zien. Als je het niet wil horen, dan zullen ze vous êtes meer roi, pas, Oh, my dear, my dear, my de Nacht klinkt anders met roelkoeners. Oh si un jour tu reviens, viens, viens, toi Jésus, le moribond, c'est sûrement dans notre maison qu'on te soignera. Bien, bien. Tu reviendras, mais tes garçons seront là, là, là, là, là Ils te poseront trente mille questions auxquelles tu répondras T es venu de loin Très loin Tu as mis longtemps Longtemps Pourquoi tu parle? Je sais pas Est-ce que tu as faim Oui Tu as des enfants Oui, j'ai des enfants Tu sais dessiner Je crois Tu fais un dessin Tiens, voilà C'est joli chez toi Très T'es venu comment À pied. T'as une maman Oui. Quel est son nom Marie. Qu'est-ce que t'as au moins Rien, mais quand tu viendras, ce sera bien, bien, bien. Quand tu viendras, ce sera bien, ouais. Quand tu viendras, ce sera bien, bien, bien. Tu seras chez moi, tout comme chez toi. Quand tu viendras de si loin, loin, loin. Tu épateras les voisins, ouais. Mais tu n'es pas. Des garçons qui te poseront leurs 30 mille questions T'es venu de loin Très loin Tu as mis longtemps J'ai mis bien longtemps Pourquoi es-tu pâle Je ne sais pas Le voyage doute Est-ce que tu as faim Oui Tu as des enfants Des enfants Bien sûr Tu sais dessiner Je crois Tu fais un dessin Bien, voilà Est-ce que c'est joli chez toi C'est très joli T'es venu comment Comme ça, à pied T'as une maman Oui Quel est son nom Marie Mais qu'est-ce que t'as ouvert Rien Quand tu viendras, ce sera bien, bien, bien Quand tu ne viendras, ce sera bien, oui Mais tu n'empêcheras pas mes garçons De te reposer leurs trente mille questions Tu venu de loin? Très loin. Tu as mis longtemps? Oh, j'ai mis. trop longtemps. Pourquoi es-tu pâle? Je ne sais pas, la fatigue du voyage saute. Sont... Est-ce que tu as faim? Toujours. Toujours. Tu as des enfants? Des enfants? Plein. Tu sais dessiner? Ça m'est arrivé. Je fais un dessin. Je te fais un dessin. Tiens. C'est vraiment joli chez toi. C'est très grand. Gilbert Beco kon je beluisteren hier in dit rondje van drie Franse platen op een rijtje. En je hoorde de zanger met een, een, een zangeresje erbij in het nummer T'in de Loire. Dat werd voorafgaand door een cover, je kent het origineel onbetwijfeld, van de groep Noir Desir. Maar in dit geval was het de Zwitserse zangeres... ...Sophie Onguer met het nummer Le Levant nous partera... ...en daarvoor had je Edith Piaf samen met Les Compagnons de la chanson... ...in de song Le Roi fait battre tambour. Edith Piaf, waarvan het vandaag precies 98 jaar geleden is... ...dat ze werd geboren. Zo dadelijk, dat wil zeggen over een... Uh... ...nou, het zal het zijn, zo'n 25 minuten hier op deze zender... ...weer de hoogste tijd voor het Radio 1 met Marcel Oosten... En hierin onder andere aandacht voor natuurlijk de burgemeester van Maastricht. Aandacht voor het vuurwerk. Het vuurwerk, want ja, het oude jaar moet nog beginnen... maar er zijn al diverse mensen bij de eerste hulp geweest... om zich te laten behandelen vanwege de letsels... die ze hebben opgelopen met het afsteken van vuurwerk. En verder aandacht voor de, de bankenunie, want de EU-ministers van Financiën... die zijn het in Brussel eens geworden over de vorming van een bankenunie. En die moet voorkomen dat de kosten van het faillissement van een bank... op de rest van de samenleving wordt afgewenteld. Dat zijn een paar van die onderwerpen die straks dus allemaal aan bod zullen komen... in het Radio 1 Journaal. Radio 1 Journaal, dat vandaag wordt gepresenteerd door Marcel Oosten. At the end of the early British wars The young land started growing The young blood started flowing But I ain't a marching anymore For I killed my share of engines In a thousand different fights I was there at the little big horn I heard many men lying I saw many more a dying But I ain't a marching anymore It's always the old to lead us to the wars Always the young to fall Now look at you all know, we want with the saber and the gun Tell me is it worth it all For I stole California from the Mexican land Fought in the bloody civil war Yes, I even killed my brothers and so many others But I ain't a marching anymore For I marched to the battles of the German trench in a war that was bound to end all wars. Oh, I must have killed a million men and now they want me back again, but I ain't a marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we've won with the saber and the gun. Tell me, is it worth it? In the Japanese skies Set off the mighty mushroom roar When I saw the cities burning I knew that I was learning That I ain't a marchin' anymore Now the labor leaders screaming When they close the missile plant United Fruit screams at the Cuban shore Call it peace or call it treason Call it love or call it reason But I ain't a marching anymore We'll De stem van uh, Phil Ox die je kon beluisteren. En het is uh, 19 december 1940 geweest dat uh, deze zanger werd geboren. Hij was vooral bekend uh, in de jaren 60 vanwege zijn uh, protestsongs. Maar op een gegeven moment uh, ging hij over tot een ander repertoire. En ook verstandelijk uh, ja, uh, ging hij uh, zweven, zal ik maar zeggen. Hij ging zich op een ander repertoire toeleggen. En uiteindelijk is uh, de man een vroege dood gestorven. In april 1976, toen overleed hij al op uh, jonge leeftijd. Veel actie hoorde je met I ain't marching anymore. Vandaag een bijzondere dag voor Adele, want uh, zij moet naar Buckingham Palace toe. Oh, nou moet. Nou, nou ja, als het vorstenhuisje ontbiedt, dan zeg je niet zomaar nee. Want zij mag daar een, uh, een onderscheiding in ontvangst gaan nemen. Wat heeft een, heet een onderscheiding? Zij wordt namelijk uh, verheven in de orde van het Britse Rijk. En dat vanwege de verdiensten die ze tot nu toe heeft gehad voor uh, uh, het naar buiten brengen. Het populariseren van de Britse muziekindustrie.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 Die een soort van leentje krijgt, dus vandaag orde van het Britse Rijk, daar mag zij zich aan toevoegen. Evenals uh, zangeres Pieter Harvey, die kreeg ook dezelfde onderscheiding voor de verdiensten die ze gebegende voor hun bijdrage aan de Britse muziekindustrie. Dan even aandacht voor die DVD die ik hier naast mij pleeg. Een DVD met daarop het repertoire van de Rolling Stones. Nou niet alleen het repertoire van de Rolling Stones. De grote hits staan erop. En die grote hits die werden afgelopen zomer live gebracht in het Hyde Park in Londen. Bij het zogenaamde Sweet Summer Sun. Concert. En die DVD die kan je winnen. Maar dan moet je even een antwoord uh, geven. Een antwoord op de vraag. En de vraag luidt Keith Richards. Die was afgelopen week jarig. Welke leeftijd heeft hij bereikt? Keith Richards de afgelopen week. Nou, dat getal, dat antwoord... dat kan je mailen naar... denachtklinktanders.vada.nl En neem er rustig de tijd voor... als je op dit moment in de auto zit... of uh, op een of andere manier... geen... Laptop of computer bij de hand heb je kan het antwoord in de loop van de dag of zelfs morgen nog mailen naar de nacht. Ging het en antwoord op de vraag hoe oud is Keith Richards afgelopen week geworden en dan kan je inderdaad aanspraak maken op dat concert dat Rolling Stones afgelopen zomer gaven in het Londense Hyde Park concert dat trouwens aan de staande zaterdag ook op de televisie te zien is. Dus Nederland 3 die zendt het uit. Want er is een... nog meer stones te zien die avond. Maar dat verleden ze zo meteen wel. Eerst maar eens even genieten van Gimme Shelter. 1969 hoorde de Rolling Stones met het nummer Gimme Shelter. Zoals dat te vinden is op de LP Let It Bleed. Met onder andere de medewerking van Mary Clayton. Dat was de zangeres die op de achtergrond woorden. Gimme Shelter is een van de nummers. Die staat op de DVD Sweet Summer Sun. De titel van het concert dat de Rolling Stones afgelopen zomer gaven... in het Londense Hyde Park. Dat concert wordt aanstaande zaterdag... Uitgezonden Op Nederland 3 vanaf half elf. En daaraan voor gaat een documentaire... Crossfire Hurricane. Een documentaire over... Uh, 50 jaar Rolling Stones. Dus het wordt een... Uh, ja, de ideale avond voor de Stones-fans. Aanstaande zaterdagavond op uh, Nederland 3... valt dat allemaal te bekijken. Fans van Coldplay... die werden afgelopen week ook ineens uh, verrast... Tenminste, als ze aanwezig waren in een uh, pub in Engeland. De pub van Ringo Bells. En terwijl ze daar een pintje dronken, toen verschenen daar ineens een aantal mannen op het podium. En dan bleken de mannen van Coldplay te zijn die daar zomaar even spontaan een uh, klein concertje gaven.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 Is het leven, toch? Ik hou al niet zoveel van alcohol. Maar uitgerekend om een vrouw slijkt naar binnen tot ik vol. En snikkend van de bitter lol. Stupiet in slaap val in een stoel. Daar vindt een vriend. Mij ruimt mijn boel. Ik wankel, prevel, prevels en lied. Omdat me toch gelukkig gevoel. Want zonder vrienden kan ik niet. Bedrogen ben ik vaker wel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 Zonder vrienden kan ik niet. En dat uh, mag we inderdaad wel zo zijn. Maar hij heeft zeker nog wel vrienden. Onder andere de mensen, de mannen van de kik. Roos Rehberg en de tweeling Boer Die gaan op het komende Noorderslagfestival een eerbetoon, doen, een eerbetoon doen aan Boudewijn de Goot. Onder de titel Door de Overlevenden. En jordi uit de jaren 60, Dus uh, de man zelf. De meester kan ik wel onderhand zeggen. Boudewijn de Goot. Zo dadelijk Marcel Oosten met het Radio 1 tot uh, half tien. En volgende week dan zitten hier Hubert Mol en Paul Gelder voor. De nacht anders. Mijn naam is Roel Koeners. Fijne feestdagen verder en tot volgend jaar.